Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Paddoni. Raymond van het Groene Woud is een regeltje. Met een beetje moeite, niet eens, plakt u er zo'n zinnetje aan vast. Ze kan zo lekker lopen, ze kan zo lekker koken, ze kan al wat ik wil dat ze kan. Nog eentje. Gelukkig zijn... Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Eentje om het af te leren. Brussels by night. Allerlei lichtjes, veel strangers in de strijd en katers bij het ontbijt in Brussels by night. De laatste. Je veux de l'amour, je veux de l'amour, in die hel als ik kots in de goot onder het kwijl half dood. Je veux de l'amour. Allerlaatste. Ik heb je graag. Ik heb je graag, maar het regent weer vandaag. Raymond's drummer, Cesar Janssens schrijft zijn baas een brief. Titaantjes, de best of, negen weken, een zomerlang over wat het is en zou kunnen zijn. Le ik herinner mij nog... Uh, dat ik een telefoon kreeg, ik had al een paar vervangingen gedaan van de drummer toen van Roman van Groenewout, uh, om te komen meespelen. En ik had aanvankelijk in het begin een probleem om dat te doen, omdat ik wist dat ik drummer van ging worden. En ik heb nooit niet ergens van willen zijn, ik heb uh, altijd César willen zijn. Dan heeft Johan ook een paar keer gebeld, de manager Johan, en... Uh, die heeft uiteindelijk op een bepaald moment gezegd... César, wij kunnen van u iets leren. Hetgeen dat ik nog altijd niet geloof. En jij kan van ons iets leren. En ik dacht van, ah ja, oké, okay, laat ons het stukje dan maar varen. Dus ben ik uiteindelijk toch een drummer van geworden. Maar in dit geval draag ik dat vaandel wel met een grote trots. Want ik ben wel de drummer van roman van het groene En daar voel ik me dan uiteindelijk toch... Goed bij. Alhoewel dat ik me steeds bezighoud, links en rechts, met allemaal kleinere activiteitjes om toch nog een beetje César te kunnen zijn. Gegroet, Ramon. César, daag. dag. Dag, Reman van het Groene Woud. Uh, Goeiedag. Vreemde brief. Een van de vreemdste die ik hier ooit heb gehoord. Uh -huh. Vind je niet? Het is mij wel heel duidelijk, natuurlijk, omdat ik hem langer ken dan vandaag. En ik vond het uh, ontroerend. Maar wat hij hier zegt is... Ik snak naar om Cesarians te zijn, maar eigenlijk lukt me dat maar niet. Want ik blijf een beetje annex Remo van het Groene Woud. Ja, maar uit Jongen klinkt het toch negatiever nu. Het klinkt veel... Het klinkt warmer in zijn versie. Ja? Ja, dat vind ik wel. Hij zegt niet, uh, het lukt me niet om César te zijn... en dan ben ik maar de drummer van Remo... Ik vind dat hij, hij duidelijk zegt, uh, hij zegt in, in tegenstelling tot wat hij had vermoed, ben ik een drummer van iemand, maar voel ik me daar niet beroerd bij, wat niet wegneemt, dat ik toch nog altijd probeer César te zijn. Ja. en groot gelijk heeft hij. Uh, maar, maar toch, toch, toch. Um, het is niet makkelijk om César te zijn in, in het nabijheid van Raymond. Nee, maar het is niet makkelijk om César te zijn. <laughs> en dat is al iets dat ons verbindt, want het is ook niet makkelijk om remote te zijn. Nee? Nee, om... om... Het is ook niet makkelijk om Mier te zijn, hè? Ook niet. Misschien, misschien is dat nog lastiger, maar dan moet de Mier dan maar voor spreken. Maar ik denk dat we ons verbonden voelen, al mag je nooit voor de anderen spreken, Totdat we meermaals per jaar en misschien per dag zo'n ervaring hebben van het zit niet lekker en hoe moet ik hier nu weer aan sleuren en trekken en hoe moet ik nu weer zijn om, op, op dat het wel een beetje lekkerder zou zitten ik vraag me in een uh, onbewaakt moment wel eens af dat dat niet lekker zit uh, Schweinhond noem je dat dan kan er, ja. is dat echt zo is dat echt zo? Of het zo? echt zo is. Ja. Die, maar die schwijnhund slaat toch meer op, uh, op een achterliggend idee dat, dat je eigenlijk klaar bent om tot grote daden over te gaan. En dan is er een, dat onvoorziene element dat je lam legt. En dat, dat noem ik wel schwijnhund. Ja. Mm -hmm. Maar het, het zich niet lekker voelen, ja. Of het echt zo is. Ja. Dat element, is echt aan, dat element is echt aanwezig. Maar je, je kan je wel troosten met het idee dat, dat het niet eindeloos zal voortduren. Dat, dat kan je al bijna op voorhand bepalen. Dat, dat ik me misschien kan onderscheiden van een echt depressieveling, van, een echt, uh, van de echte uh, gedeprimeerde, doordat ik besef dat ik kan zeggen: kom nu is het echt genoeg geweest. <lacht> nu ga ik er een draai aan geven of ik word hier gek. En, dan schrijf je en dat is een, een, een uh, comfortabele gedachte eigenlijk. Schrijf je dan een liedje of wat doe je dan? Of ik trek mijn loperskleren aan en ik ga lopen. We weten het. Enfin, wie, wie dit nog niet weet, die, die, die kent Remo niet. En die moet eigenlijk gewoon nu de, de, de knop omdraaien. Maar goed, jouw vader die, die, uh, die heeft ze die je allemaal meegegeven. Hè? Nico Gomez. Mm, allemaal. Een beetje toch? Ja, ja maar, maar ik, uh, ik denk aan de... Aan de Verhoudingen tussen de vader en de moeder oh ja. En mijn moeder heeft de theatrale En exhibitionistische meegegeven En mijn vader meer Denk ik het uh, Die capaciteiten die je bijna wiskundig kan noemen Om muziek uh, Aan te voelen en te begrijpen ook en, en te hanteren Ja, moeder Ja. Onderbelicht, hè Ja, omdat men Altijd gefocust heeft Op de officiële titel van mijn vader Muzikant en mijn moeder is huisvrouw en dan zegt ze, ze, ze, ja, daar kunnen we niks mee doen. Dat is, dat is niet dat, sexy genoeg. Uh, ja, de, een huisvrouw, dat, dat kun je niet zeggen, ah, daar heb je het van. Terwijl ik goed kan afwassen. Maar goed. De, <laughs> Groot zijn we slepen afwassen. Ik moet het toch zelf uh, af en toe aanbrengen, denk ik. Ja. Zoals eh, nu. Goed. Dat de theatrale aan de moeders kant zit. En het exhibitionistische. Ook. Ja. Hoezo dan? Wat deed ze... Uh, wat, an, wat, wat men in haar familie werd er zeker gedeclameerd uit uh, toneelstukken. In, uh, in familieverband. En dan denk ik ook bijvoorbeeld... ...dat mijn moeder zich niet geneerde om uh, op te vallen op straat. En volgens de verhalen, want dan was ik niet bij... ...tot, uh, tot ergernis en zijn van mijn vader. Van, die dan reageerde van laat dat alsjeblieft. In schweinhund dus. Um... jouw ja theatershow, begin je met um, het komt nooit goed, en juist daarom doorgaan. Ja. En dan denk ik, kijk, dat is nu de drijfveer van Rimmel. Het is meer een uh, verwijzing naar het door mij bewonderde werk van Gerard Reven. <laughs> Die inderdaad uh, de slagzin, het komt nooit goed, vaak combineert met soms enkele zinnen ertussen, moedig voor, met moedig voorwaarts, en of het de drijfveer is, ik denk dat de drijfveer nog altijd is dat ik in principe van op het podium graag geef. Ik heb al mijn eerste poging gedaan om iets uh, gezegd te krijgen over hoe ik functioneer. En we zullen de tweede poging overlaten aan César Janssens. De drijfveer aan uh, Raymond van het Groene Water. Ik, kan, ik was er natuurlijk niet bij, helemaal in het begin, maar ik denk in, in die jongen waren, dat er wel iets... Vrouwen zullen er zeker eens bij zijn geweest. Mooie meiden. Uh, het zal begonnen zijn met een groot stuk frustratie, naar erkenning toe. En ja, als je niet gekend bent, dan moet je ja, vechten, want dat is hij wel, een vechter. Om het mooi te krijgen, naar hem toe. Want dat is, denk ik, een van zijn grote... ...streven in zijn leven om het mooi rond hem te krijgen. Dat is de grootste drijfveer, denk ik... ...om het gewoon mooi rond hem te krijgen. En hij heeft dat wereldje mooi opgebouwd. En ik denk dat... Hij vertrokken is uit... Uh, misschien niet bewust... ...maar hij paste, vermoed ik, in zijn jeugd... ...niet echt in deze wereld. En hij heeft verdomme gewoon een eigen wereld gemaakt. En dat is sterk... Ze zei: Jansen, de drummer van Remon van het Groene Woud. Remon, je bent de schepper van je eigen wereldje. Ja. Dat is ook waar. Maar het heeft me in de war gebracht omdat het starten met die drijfveren. Ja. Ik herinner me dat hij in het begin zegt: Ja, ik was er niet bij de tijd toen hij jong was en het zullen ook wel vrouwen geweest zijn. Mm. Maar raar genoeg, hoe groot mijn appreciatie voor vrouwen ook is, er was maar één roes en één drijfveer en dat was. Wat muziek, wat, wat muziek die mij enthousiast in de oren klonk, wat dat kan opwekken. Ik zat uh, rond mijn dertiende, was, was ik al, weet al, genoeg geconfronteerd met de grauwheid van mijn bestaan. Als die toen niet was doorbroken door, wat mij fantastisch in de oren klonk, enthousiaste muziek van The Beatles. Uh, Gerinkoffen van Cymbalen. En enorm levenslustige en levenskrachtige stem van John Lennon die Twist and Shout zingt. Als ik, als ik dat niet had gekregen om dan direct te denken dat wil ik ook doen, dat wil ik ook kunnen geven wat ik daar kreeg wil ik zelf kunnen geven aan de mensen. En als je dat, dat niet dat had gekregen? Gegeven, en dat is nog. Maar altijd... als je dat niet had gekregen, die ja. shout van de uh, Beatles, ja. dan was je zelf er niet aan begonnen? Dan had ik later iets gekregen. Want ik had, moet eigenlijk bekennen dat ik de eerste keer dat ik zo'n ervaring had dat dat bij een optreden van Toon Hermans was in de Arenberg ik lag onder mijn stoel van het lachen als negenjarige of als tienjarige en wat ik dan jankend van het lachen bij het naar buiten gaan dacht goh, als je iemand zo blijkend kunt maken dan dacht, toen dacht ik ook dat wil ik ook kunnen, dat wil ik ook geven en dat gaat blijkbaar over geven. maar hoe? ik geef de boodschap door van mijn Beatles. There are places I remember. The people and things that went before I know I'll often stop and think about them Met pardon. Remo van het Groene Het lijkt een hele romantisch idee dat je als artiest de, de nummers, schrijvers zeggen dat ook vaak, de, de regels worden opgedrongen. Heb je opgedrongen. Heb je dat idee dus ook? Ja, ja. En dat je nadat je een nummer hebt geschreven, zegt van, oh, maar waar komt dat toch vandaan? Nooit gehad? Mm. Ah, je schrijft zo net zoals meisjes. De, de hele lage landen kennen dat uit hun hoofd. Huh? Die eindzin, ja. <laughs> en de begin, de eindzin <laughs> ook. Meisjes. Ja. Goed, oké. Okay. Weet je nog wanneer je dat geschreven hebt? Niet precies het moment waarop ik het schreef, maar ik weet wel hoe ik erop zat. Uh, voeten uh, in een huis in Assen. Ja? ja? En de muziek had ik heel, heel lang al. Maar ik vond de slogan niet, in woorden toch niet. Ja. En dat was er. Dat was waarschijnlijk toch. In bed liggen is altijd het beste. <laughs> S'nachts of overdag, dat doet er niet zo toe. Je moet juist nog wakker zijn. En dan ineens was het er. De twee lettergrepen, meisjes. En als je dat dan. Toen hebt, was het niet meer zo moeilijk. Als je dat dan hebt, weet je dan. Dit is het. Ja, nu, dat, nu dat, ik dat wist ik, kloot. dat moet ik ja, houden. Dat, ja, maar, dat wist en, ik. Nu heb ik ze mijn een kloot. Nu, nu vallen ze. Nee, nee, maar nu is het lied er. Ja. Nu, kan, nu gaat het lied zijn zoals ik het wil. Maar dan nog niet van, dit wordt... Weergaloos. Nee, toen het klaar was op uh, vinyl, ja. zat ik daar in mijn living met een uh, sympathiserende, kritische journalist. Tje. Nee, nee, nee, nee. De, en die zei toen hij... Uh, onderweg al zei hij, misschien, misschien te lang. Waarop ik direct diezelfde vrees door me heen voelde gaan van... Weer een mislukking? Misschien. Want misschien te lang. Ach, ach, ach. Twijfelen, hè? Altijd maar twijfelen. Cesar Janssens. Jouw drummer. Twijfelt ook al, hoor. <laughs> Over die meisjes onder meer. De doorbaak waren Rommel van moment, Was ik niet bij... Eigenlijk weet ik daar niet zo heel veel over. Ik weet, er was dat meisjes en er en, en was er ergens een Vlaamse zanger waar ze veel over spraken in roman van het Groenewood. Ik was wel eens van kijken. Ik vond dat wel impressionant toen. De, maar de doorbraak, ja. Toen besefte ik dat absoluut niet. Ik onderging dat niet bewust. Maar nu hoor ik mensen tegen van mijn leeftijd. En zo'n mensen die zo'n dingen maken, die beïnvloeden... Het leven van vele mensen. En uh, ja, een is een persoon die dat ook heeft. Die heeft die, dat, dat charisma en die kracht en die juiste woorden. de, de, de, de staat er niet bij stil, maar, maar die uh, moet dat niet zo heel groot zien. Maar er zijn veel mensen die daarna luisteren en die zich eraan hebben opgetrokken. Die dingen erin herkenden en die er daardoor kracht uitdiepte om het te doen of het niet te doen. Cesar Janssen drummer van Remo van het Groenewoud. Het zit hem toch in die herkenbaarheid, Remo. Ja, het zit hem in... Uh, weer kleine dingen, maar verrassende soms. Ik was toch zeer geamuseerd toen ik uh, een keer... in het blad Vleijer een brief las... dat een dame... naar eigen zeggen, dus... dat er in dat liedje meisje stond... ze komen de klaar, meneer... En dat, maakte, dat doorbrak voor haar het taboe om het in haar eigen kring die problematiek aan te snijden en zich te bevrijden van, van, de, van het taboe. Dan ben je zo'n beetje de messias van de seksuele bevolking. Ja, stel je voor. Terwijl dat gewoon rijmt op, volgens ja, het klaren. Ja, ja, inderdaad, ze zijn toch zo bizar. Ja. Wat daaraan vooraf ging, was dat ik een ander blad, de Avenue, had doorgenomen. Ik vraag me af of dat nog bestaat trouwens. Nee, dat is helaas daarin stond inderdaad met statistieken erbij hoe het nog niet helemaal op punt stond het orgasme van de vrouw en dan inderdaad even een paar maanden later misschien zit ik daar te zoeken wat kan ik daar zetten in Assen, en dan in dat huisje. schiet mij dat te binnen Ze komen, dan schiet ik natuurlijk half in de lach want dan weet ik ook wel dat hier en daar misschien een reactie zal zijn maar de verdediging had ik altijd mee natuurlijk Ik kon altijd zeggen, ja maak je dat gewoon <laughs> je <hebt> een... <laughs> ja. Wat denkt u? Dat ik hier de revolutie wil eens... ja. de... bladen <laughs> Een van jouw helden is uh, Bob Dylan Dat is een publiek geheim Je mag in Titaantjes Of je mag Misschien vind je dat wel van moeders <laughs> Een love song kiezen En dus Ga je voor Bob Dylan Ik ga voor die love song uh, het is ook een mens, hè? Toch? T ja, ja, ja. Hij heeft me veel, veel. Uh... Hij was vaak een uh, baken, wel hoor. Hij heeft de dingen zo mooi gezegd in mijn leven. met altijd een voorsprong van een paar jaar. dat ik er veel aan had aan wat hij zei. Heb je hem ontmoet ooit? Nou? Nee, nee, nee. Dat, is, dat kan de bedoeling niet zijn. <lacht> Alles behalve dat. Ja. <lacht> ja. I want you, Bob Dylan. Gaan we het heel in het bijzonder voor iemand opdragen? Aan het meisje. Aan het meisje. Ja. <lacht> Je hebt het niet... Ja, het kan twee kanten op. Ja, ja, ja, ja <lacht> natuurlijk. <lacht> Zo kunnen we dat. meisje dat ik nu in gedachten heb, ja, of het meisje is En die weet wel dat ik haar bedoel, voilà. maar ik, Het mag even goed voor het meisje zijn, want die is overal. En die maakt het leven mede moeite waard. Bob Dylan, I Want You. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I ah, should refuse you.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 Radio 1. Pap, Dylan, I want you. Uit, ik denk, uh, de LP. Toen nog, uh, bland en bland. Ja, Raymond? Ja. ja. Dubbel LP, dat hadden we nog nooit gezien. Ja, <laughs> <laughs> inderdaad. Raymond, mag ik nietje in jouw bijzijn erbij halen? Als er geen liefde of haat meespeelt, schrijft hij, speelt de vrouw middelmatig. Huh? Hoeveel geef je deze quote? Ik heb er tijd voor nodig. Ik ga geen punten geven ook, omdat ik blij ben dat ik van school ben. Zal ik het dan anders vragen? Hoe, hoe, hoe juist of hoe fout is dit? Is dit herkenbaar voor jou? Moet er liefde en haat zijn? Moeten is veel gezichten. Maar ik zwelg zelf graag... En het gezondste zwelgen vind ik toch. het zwelgen in het gevoelens van warmte, tederheid. en geobsedeerde hitsigheid. ten opzichte van. de geliefde. Is dat niet? Dat is die vrouw. of een man. Maar een persoon in elk. Er moet een persoon zijn die die rol kan spelen. Maar... Dat kan niet iedereen, hè? Dat... Ja, maar, bij voorkeur, maar ik denk bij voorkeur een vrouw bij jou. Je hebt, je hebt gezegd, van dat is eigenlijk mijn thema. Ik zal altijd over vrouwen blijven zingen. En over tien jaar zullen er nog vrouwen zijn. En dan zal de goesting er ook nog zijn. Ja, ik laat me elke keer op dezelfde manier vangen. Ik loop ergens rond en als een vrouw haar ogen zo opslaat, dat ik er een klein duizelinkje bij heb, of dat er iets wakker wordt geschud in mij, dan, dan is dat zo. Ik kan er misschien wat cynisch bij denk het zijn maar, maar... ik denk er eigenlijk niet bij, van het zijn maar drukken. Nee, maar is het ook niet zo van, laat ik nog maar eens een keertje verliefd worden op een vrouw, of laat ik nog maar eens een keertje afscheid nemen van een vrouw, daar zit misschien een goed nummer in. Nee, dat geloof ik zelf niet. Maar verdriet en, en, en eenzaamheid en zo, een, een pak van jouw De mooiste nummers misschien wel? Daar schuil nogal wat, gestolde, weemoed in en verdriet en eenzaamheid. Jo, ja. Uh. Een van de eerste nummers was Winterochtend. En dat, maar dat is weer die me me vertelt uh, dat ik mijn bed niet uit geraak. En daar is een lief in. En daar, dat kan ik nog thuis brengen. Het is tof dat ze dat is. Maar ze moet me toch ook met rust laten. Wanneer ja. het mij uitkomt. Ja. En misschien uh, moeten we dan toch uh, een afstand creëren. Maar die constatatie komt natuurlijk na een idyllische periode. Mensen zijn hè? Ja. <laughs> maar, slechte uitvinding. Wat wow, is de moeite waard? Hè? Ja. ja ik, vind, ik vind het wel de moeite waard. Ondanks alles? Ja, ja, ja. Cesarianses. dat komt hier en daar naar boven in zijn teksten. Dat is. Dat, is uh... dat, dat kunnen we niet naast. Hè? Dus die zitten heel diep. Uh momenten, eenzaamheid, alleen met zichzelf. Om te begrijpen, uh, als je boven, ergens boven wilt staan, en dat wilt hem, want anders kan hem niet de grootste zijn, en dat zit in hem. Dan zit alleen. We kunnen niet tussenuit, ook omdat hem geestelijk heel sterk is. En om daar een kopaan in te vinden voor dat in één vormige kopaan bestaat niet. Dus Ze moeten gewoon zoeken of zelf zoeken is te veel. Dan moeten ze ze tegenkomen en dan kun je een stukje kwijt hier, je kunt een stukje kwijt bij de die, je kunt een deel van jezelf bij die persoon kwijt, een deel van jezelf Maar, enfant, zit er alleen. Het staat er alleen boven. Hè? En, en, en het komt op je gezicht, op uw rug terecht. Het is één wat je doet, het is één Al de mensen die rond u werken, die iets doen, het dus is wat hij doen, goed of fout. Het komt altijd naar een man toe. Hè. Het is de drummer van Emel van het woud. God, euh, je wil niet alleen de grootste hebben, je wil ook nog de grootste zijn. <laughs> ik vind het mooi wat hij vertelt. En het is natuurlijk waar dat ik die eigen wereld gecreëerd heb. Die je kan ongeveer situeren als mijn beroepswereld. Daarin nee. werken we met een ploeg. Ja, maar daarin... ik de ploegbaas ben. Maar wacht eens, laten we eens even ja. gewoon op het pot gaan. Ja. Daarin zegt hij, jij staat daar op de Olympos, je wil de grootste zijn. Punt. Of begrijp ik hem nu weer verkeerd? Ben ik weer te harteloos, niet warm? Nee, nog? nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat heeft hij wel gezegd. Maar hij zet mij erop, maar ik zit me dezelfde niet op. Ik, ik heb wel natuurlijk... En dat, dat is een analogie met Bob Dylan. Ah. Ik heb die weg afgelegd, die, die men kan duiden als... Een, ...die eigenwijze manier... ...om niet te twijfelen van... ...doe ik het wel goed? Kan dat eigenlijk wel? Dat ik... ...zomaar start en vind dat ik... ...hier linksaf moet staan en vind dat ik... ...daar... Door, ...doorheen moet zwemmen? Waarom luister je niet wat meer... ...naar die andere mensen die, die je toch... ...goede raad geven en die... ...waar je... ...dat je zo goed bent opgevoed... Uh, ...schijnbaar naar luistert, maar in wezen niet echt naar luistert. Is dat zo? Kan dat niemand... zei mijn moeder heel raak, vanaf mijn nogal prille jeugd, dat ze zag, dat ze door had na een tijd van dat ik lief of beleefd, zoals je wil, luisterde naar wat er werd gezegd, hoe het moest gedaan worden. Maar dat ik het dan eigenlijk naar eigen inzichten, toch nog altijd naar eigen inzichten, wel of niet, heet. En die inzichten zijn dan, zo blijkt, zijn altijd helderder en lucider dan wat de meeste mensen zeggen. Oh, dat weet ik niet, maar ik overleef er wel mee. En dat, dan is voor mij, uh, dat is voor mij voldoende. Maar, ik... maar in mijn hoofd is alles heel eenvoudig. En, het en, zal wel. Ja, maar het ja. houdt natuurlijk op in, in, in al die confrontaties. Maar ik denk dat de kracht van Dillen en van mezelf is dat, dat je de voet bij stuk houdt. Dat je zegt wat er zich in mijn hoofd afspeelt, dat, dat kan niet verkeerd zijn. En ik kan het verkeerd zenden natuurlijk. Hè.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 Daantjes met Padone. Raymond van het Groenewoud, liedjesmaker. Laat ik voor het laatste thema jou eens citeren... uit een van jouw recente nummers, Yokohama. Ja. ja. Deze maatschappij zingt de heer van het Groenewoud, Raymond is door en door corrupt. Mij maak je geen blaasjeswijs, het gaat allemaal om geld. Maar ik heb geld genoeg. Het is al veranderd. Het, ik is al... Is nu, het, het gaat allemaal om geld, het gaat allemaal om seks. <lacht> en de, je hebt ineens geen geld Het gaat genoeg, allemaal met... om geld, het gaat allemaal om seks. Eenzaam ga ik weer op reis. Joko Hama. Ik twijfelde. Ik vond het, ik vond het uh, bijna gevaarlijk. Uh, Wat? Zinnetje, maar ik heb geld genoeg. <lacht> ik heb dus nog een oerversie. Uh, het was nog net niet het net. <lacht> het was het laatste klap. Ik vrees dat deze dan bekender zal worden. <lacht> Die het niet gehaald heeft. <lacht> Want daar struiken we natuurlijk over. Ik heb geld genoeg. Ja, ik, vond ook... dat wel, ik vond het een beetje gevaarlijk om zoiets uh, bot te zeggen. Maar klopt Waarom... dat ook? Uh, vandaag heb ik geld genoeg, ja. En morgen, dat zien we dan wel weer. Ik ben wel... Uh... Ik citeer mijn, eh, uh, meester Reven weer. Ik, ik leid wel een vlijtig en oppassend bestaan, Sesarians. <lacht> Over het geld van Remon van het Groenwoud. Geld, geld, ja, well, uh, geld. Uh... Nee, daar is hem niet vies van, hè. Al zal er wel uh, collectief in zijn. Maar hij heeft iets van. Uh een koningin. Ja, hij moet, hij moet uh, kunnen kunnen geven. Of de vrijheid om te bewegen. Ah, het is meer, meer, ding, meer nog meer de vrijheid om te bewegen. En de, de vrijheid om te bewegen om zijn behoeftes in te vullen. En daarom is voor hem geld belangrijk. En moest daar wegvallen, dat geld, dan ben ik overtuigd dat hem in het begin minder gelukkig zou zijn, maar dat hem sowieso een weg zal vinden om zijn behoeftes in te vullen op een andere manier. César Janses, de drummer van Raymond. Je bent een koning. Ja, dat Graag Ik ben ook Marie Antoinette. Want ik heb analoog met haar uitspraak, denk ik, altijd gewacht met, in de periode dat ik weinig geld had. Het brood kocht ik niet, maar als ik er het geld uiteindelijk voor had, kocht ik wel het aardbeiengebakje. Mm -hmm. Dus in symbolen is het aardbeiengebakje champagne. Maar het is niet goed afgelopen, Marie-Antoinette. Nee, maar ik kan alleen maar hopen dat het bij mij wel goed afloopt. Maar ik kan u niks beloven. Re Re <laughs> Raymond, Hoe verdien je? Ah ja, ja. Uh, zo zijn ze allemaal. En het, het, ik zeg naar waarheid dat ik het niet weet. Mm -hmm. Genoeg. Ik bedoel, genoeg om echt? geen sappelende mannen te echt? moeten aanhoren. Weet je het echt niet? Niet meer benadering? Ik geloof, maar ik kan me totaal vergissen. Ja. Ik geloof dat ik in goede jaren 2 miljoen oude Belgische Frank trek van de Sabam. Maar daarmee zeg ik niet veel. Nee, dat is maar een... Want, want dan, ik ken... Ik, niet niet eens ik, zal, ik zal uitleggen hoe het komt ik heb aan die mannen gezegd in 84 wat voor volgens mij het systeem was ik zei dat ik heel graag in mijn speeltuin speelde en dat daar in het beste geval dat ging hij dan wel ontdekken geld mee te verdienen was om de mensen die ermee bezig zijn in dat geval al minstens hij en ik daarmee drijvende te houden hij heeft dan ervaren dat het effectief zo is. Ah. Het is geen wereldje waar de wilde weldoener te kant keer gaan. We werken met 10 tot 12 man. Maar het is wel leefbaar. Is dat nu zo? Dat, dat er, dat dat er... De, de, de, het lot van de meeste groepjes en dergelijke is om er niet van te kunnen leven. Maar zeg je nu dat, dat, dat, dat van Raymond, het project of het product Raymond, een twaalftal mensen leven? Nee, ze leven er niet allemaal van. De... Maar er zijn muzikanten bij die worden die, die mij prioritair te stellen, anders werkt het systeem niet. Dus dat, dat is al iets dat ze inleveren. Ze kunnen daar dingen aan toevoegen. Maar het is wel interessant voor hun, dat, dat, dat is zo heb ik het toch al begrepen: dat het in wezen zou moeten kunnen volstaan wat ze eraan verdienen per maand door met mij te werken. En dan zijn er mensen die. die ja, het opstellen en afbreken. Enfin, het gaat vooral om het prioritair kunnen stellen. Ja, ja, ja, ja. Er zijn ook bijna studenten jobs bij. Dat, of twee. Soms geen beangstigende gedachte dat er zoveel mensen eigenlijk... Wel, het is moeten... iets wat de, de laatste half jaar is gaan wegen. Dat dat niet de enige reden mag zijn voor mij, vind ik, om non-stop op te treden. Met andere woorden... En daar begint het zo te wringen en, en wil ik het toch weer een draai aan geven. Met, met andere woorden... Raymond snakt wel eens een keer naar rust, naar niet optreden. Naar geen publiek. Ik voel het juist. stel het omgekeerd voor, hè, maar, maar dat, dat voel ik ook beter aan. Ik het, vind het een beklemmende gedachte dat ik sowieso heel veel zou moeten optreden. Om, die, ja. om dat wiel draaiende te houden. Raymond van het Groene wat is jouw lijfspreuk? <laughs> Het is niet echt waar hoor, maar ik kan niet laten van te zeggen, doe wel en zie niet om. Maar dat is omdat dat bordje hing bij mijn oma. Zeg, bij jouw oma hing er wel veel aan de muur. Ja, ja maar mijn oma ik een speciaal. Nee, de Nee, er ging niet zoveel aan de muur. Dat, Toch, wel. dat is Dat Doe maar mijn vast oma. Twee, maar Mijn ging opa ging daar. Wat <laughs> daar ook weer aan de muur. Zo. Bij mijn opa ging. Nee, nee. Maar bij mijn oma hangt een bordje, het ticketje niet aan, maar dat is ja, ja, dus een, ja. de, een charmante leugen. Het dus ging eigenlijk, doe wel en zie niet om. <laughs> ik vind dat trek het hier niet aan eigenlijk ook wel iets hebben. Ja. Maar dat is hetzelfde. Nee. Ja. Maar doe wel, dat is dan nog te hopen natuurlijk. Hè. Dat is een streven, maar geen... Uh, niet iets dat je met een vingerknip kan doen. Maar zie niet om, vind ik heel juist. U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn met Padone.